De deal die de Nederlandse fiscus heeft gesloten met de Amerikaanse koffieketen Starbucks is illegaal. Dat concludeert de Europese Commissie op basis van onderzoek, meldt de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Volgens de Duitse krant blijkt daar ook uit dat belastingafspraken van Fiat en Luxemburg ontoelaatbaar zijn. Of dat ook geldt voor afspraken die Apple en Amazon hebben gemaakt met de Ierse en Luxemburgse belastingdienst, wordt nog onderzocht. Waarschijnlijk moeten de bedrijven die te weinig betaalden, alsnog belasting betalen. Het aantal vogels dat is besmeerd met olie uit het gezonken vrachtschip Flinterstar valt mee. Volgens een vogelaar in de omgeving van Westkapelle zijn er zo'n tien vogels zo ernstig besmeurd dat ze dood zullen gaan. Maar verder is een groep van 1500 vogels bekeken en daarvan hebben 100 tot 150 vogels een spatje olie. Dat kunnen die vogels voornamelijk zilvermeelen, meeuwen er zelf afhalen, zegt hij tegenom op Zeeland.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 Het is een hele drukke spit met de meeste files rond Utrecht en Amersfoort. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bijvoorbeeld... tussen Meer en Buntschoten, 13 kilometer. Op de A2 Utrecht-Amsterdam bij knooppunt Amstel... 4 kilometer door een ongeluk, er is daar één rijstrook dicht. Het is juist ook een ongeluk op de A4 Amsterdam-Delft bij Rijswijk. Daar zijn twee rijstroken dicht en dat levert een file op van 2 kilometer. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij Zoetermeer... 3 kilometer door een ongeluk... A15, Europoort-Gorkum. Bij Sliedrecht staat een file van 13 kilometer. Die begint al bij Rotterdam-IJsselmonden. Dan de A28. Daar heb je de meeste vertraging. Van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Ermelo en Amersfoort-Vathorst. 12 kilometer file door een ongeluk. De weg is zojuist wel weer vrijgegeven. Maar je kunt het toch nog beter omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 Goedemiddag luisteraars, welkom bij weer twee uur Zandvoort draait door. En ik moet één correctie maken, want onze dolly die schittert door afwezigheid, maar wordt vervangen door Imka Drommel... die ons vanmiddag weer gaat voorzien van heerlijke hapjes. Techniek als altijd Hans Wassenaar, en dat doet hij fantastisch. En we hebben hele leuke gasten, daar ga ik u straks meer over vertellen... want drie Zandvoortse kunstenaars geven acte de prezant... tijdens de komende ARA-artver in Zwijndrecht... Frank Stork, hij verzorgt Poparts. Noordbrands. Zij is heel goed in het maken van beelden in brons. En Ellen Kuil, die, die gooit alle glazen stuk. <laughs> nee, die doet glasfusing. En ze exposeren hun werk op de 12e editie van de ARA Art Fair. Ook de Haarlemse kunstenaar Herbert Willems exposeert zijn olieverfschilderijen. De ARA uh, Art Fair, als ik het zo mag zeggen, misschien moet ik ARA zeggen... wordt op 24 en 25 oktober gehouden luisteraars in het Hotel ARA in Zwijndrecht. Diverse kunstvormen en genres worden tijdens de beurs toegankelijk voor een groot publiek. Van schilderijen, aquarellen en tekeningen tot beelden van brons en steen... keramiek en nog veel meer. Is er misschien de mogelijkheid om enige aandacht aan ARA te geven? Nou, dat gaan we geven en we hebben hier twee gasten in de studio... En dat is uh, de Haarlemmer, moet ik zeggen. Hè? Heel goed. Herbert Willems. En natuurlijk uh, Ellen, die uh, verantwoordelijk is voor, uh, voor glas. Ja, klopt. Ja, ik ga straks met jullie praten, maar eerst hè, gewoon even een lekker uh, stukje muziek. We behandelen het voorzichtig. We handle it with care. With care. En dat was natuurlijk onze vriend Roy Orbison, helaas niet meer onder ons. Ja, luisteraars, ik, ik heb het net al een beetje geïntroduceerd. Driezands voor zijn kunstenaars geven actus persans tijdens de komende Ara Art Fair in Zwijndrecht. Hier te gast in de studio, live aanwezig, Ellen Kouw. Zij doet glasfusing en we gaan straks van haar horen wat dat allemaal inhoudt. En Herbert Willems, hij exposeert zijn olieverfschilderijen. Allebei welkom in de uitzending. Dank wel. Heel gezellig dat jullie de moeite hebben willen nemen om naar deze kant op te komen. Ik ga beginnen met de, met de dame, met, met Ellen Kuil. Ellen, waar heeft jouw wiegje gestaan? In Haarlem. In Haarlem? Ja. Oké. Okay. En uh, welk buurtje van Haarlem? Ik ben zelf ook Haarlem, hoor. Uh, Noord. Haarlem-Noord? Ja de Rijksstraatweg in de buurt. Ja, de De Zanelaan, ja. oké. Okay. Het gedeelte naar het Spaarne, of het gedeelte zo naar, naar, de, naar de Randweg, zeg maar? Naar de Randweg. Dan. Naar de Randweg, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Dus je weet als ja. geen ander waar de kermis staat. Juist, juist. <laughs> uh, dus niet een Zandvoortse, maar nu wel? Uh, gedeeltelijk. Of, gedeeltelijk, Vertel. Gedeeltelijk. Ik heb mijn atelier in Zandvoort. Ja. En daar zit ik bijna dag en nacht. Maar ik woon in Aardehoud. Je in Adenhout, ja, ja. oké. Okay. Hé, hey, maar dag en nacht, wat, uh... Nou, ik zit heel veel in mijn atelier ja. en ik eet ook en er staat nog net geen bed, maar... <laughs> oké, okay. ja. uh, want het, het vraagt heel veel tijd, het, het, uh, dat uh, glasfusing, zoals dat dan heet. Nou ja, het is een hobby en mijn werk. Ja. En ik zit natuurlijk in een prachtig pandje, de oude smederij ja. van de gebroeders Gansner. Ja. Dat is mijn atelier. Ja. Ja, en dat is gewoon uh, mijn ding. Ja. Dus ik ben daar heel graag. Ja. En ben je, uh, woon je alleen in Arnhout of ben je getrouwd? Of? Ik ben getrouwd. Ja. Dus ik heb een, een, een kanjer van een zoon. Hebben we. Ja. En hoe vindt jouw man dat je zoveel weg bent? Uh, die vindt het prima, want die komt ook lekker gewoon in de smederij. Oké, okay. ja. maar uh, neemt die ook deel aan het proces? Uh, soms. Okay, ja, okay. mijn man heeft een glasbewerkingsbedrijf. Ja, ja. Dus we kunnen elkaar goed aanvullen. Oké, okay. ik ga eventjes naar, uh, naar Henk of naar Herbert, sorry, Herbert ook uh, ja. uh, Haarlemmer. Uh, ik ben Haarlemmer, ja, niet ja. van geboorte. Want ik ben uh, geboren in uh, het zuiden van het land, ja. onder de rivieren in Waalre, ja, niet Dat te ligt horen, bij Eindhoven, niet in. Nee, ik, ik, ik, vind, ik vind je nee, wel. Nee, nee, nee, A, AB, ABN praat nee, eigenlijk. Ja, ja, ja, ja, ik praat tabelijk beschaafd. Ja. Uh, <laughs> eigenlijk. Dus je kan het, het zuiden kun je niet meer horen eigenlijk. Nee, nee. Maar ik ben daar wel geboren. Ja. Ik heb ook een tijdje in Rotterdam gewoond, ja. in Harderwijk gewoond. Oké. Okay. In, in Stadskanaal gewoond. Oh? Toen ik in Stadskanaal woonde, heb ik een tijdje de, de Minerva Academie in Groningen bezocht. Ja. En daar, uh, daar is het eigenlijk een beetje begonnen. Ja. En toen ben ik eh, al vrij rap weer naar, naar Haarlem gegaan eigenlijk. Ja, ja. Dus ik ben eigenlijk wel een beetje, voor mijn gevoel althans, Haarlemmer. Oké. Okay. En jij kent je Zandvoortse collega's wel allemaal? Ik ken ze wel allemaal, ja. ja. Want ja. jullie hebben nauw contact met elkaar. Ja, nou in ieder geval met de, de vier mensen die samen dan het uh, cent voor vormen. Ja. Dat is <kijf> Ja. Die ken ik uiteraard heel goed. Ik ken Elle heel goed. Noor ken ik heel goed. En Frank trouwens ook. Ja. Uh, Frank en Noor zijn niet hier, maar Ellen dus wel. Maar ik ken ze alle drie. Dan ja. ken ik ze heel goed. Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan straks uh, nog uitgebreid over jullie uh, uh, professie uh, praten. Uh, ik moet eventjes. Ik draai even een stukje muziek tussendoor. Op jouw verzoek, uh, Herbert, een, een nummer van uh, Rowan oh. Hesse. En oh, dan gaan we even contact zoeken met uh, een van de leden van Farce Majeur. Want die, uh, die kan alleen maar rond een kwart over vijf uh, ons te, te woord staan... Uh, en uh, ja, we gaan horen uh, wat er nog een beetje over is van Vasmeur zo. Een uh, stukje Rowanijs eerst. Zie niks te beleven, goed de maan wat zin ik doe. En met de hand in binnen thuis loopt er de stroo op. De Alles donker, lampen, hoed verdienen dicht. En als je u bedenk, ik ga je nou hoe naar bed doen. Misschien zachtjes in de weg en het verlossen. Ruik bestel maar. Zannen blije behoistoom. Snel on oh, ja, man zoekt er toch naar nou, een meij man. Wie denkt er nou? Ze vroeg al aan nou is het dan? Bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan noten. Nog even en dan begin ik. Door het langs de brok. Ik mijn stoel. bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan lopen. Nog even dus en dan begin ik. Dubbel dik, langs de brood. Op bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan lopen. Nog even dus en dan begin ik. Dubbel dik, langs de brood. kan In de prehistorie van de Nederlandse televisie was cabaret en satire een schaars artikel. De omroepbazen van toen vonden humor een riskante aangelegenheid... waar ze zich liever niet aan vaagden. Het was de tijd dat bij de VARA een rel ontstond over het wel-of-niet-gebruik... van het woord kontzak en een medewerker werd voor straf op non-actief gesteld. Het is dan ook best verwonderlijk dat de immer brave NCV het durfde... onder leiding van omroeppionier en visionair programmamaker Dick van Bommel... om een mild satirisch programma op de buis te brengen... Van Bommel voelde de tijdgeest van het midden van de jaren 60 pleppergoed goed aan. Er woei een wind van verandering door Nederland. De verstarde samenleving uit de eerste twintig jaar... na de Tweede Wereldoorlog was in beweging gekomen. Tal van nieuwe ideeën en muziek deden hun intrede. De blik werd verruimd. Provo, Flower Power, Happenings... gaven de jeugd vleugels om zich uit te slaan. In deze geest van vernieuwing ontstond het televisieprogramma Fars Majeur. Vijf provo-achtige jonge mannen met grote baarden en snoren... maar vooral lange haren, vormden een team... die in de eerste jaren nog wankelend en tastend... de weg zochten in de wonderlijke wereld van de satire. Fars Majeur bestond uit... Alexander Pola... Jan Villekers... Ted De Braak, Fred Benevente en Henk van der Horst. 200 programma's werden in twee periodes gemaakt. Wereldberoemd in Nederland was het lied met de kar op pleinen en markten. Het is uit het leven gegrepen. Het geluk is altijd met de lepen. Daar zit hem nou juist te grepen. En wereldberoemd werden ze in de wereld en berucht in Koeweit met het beroemdste lied uit de oliecrisis van 1973, Kiele, Kiele, Kiele, Koeweit. Ja, bijna vijftig jaar geleden luisteraars Farsbejeur en het was een begrip in Nederland en alle mensen zaten nou aan het de, aan de toen nog zwart-wit beeld uh, gekluisterd. Sommigen hadden al een te veel, dat weet ik eigenlijk niet hoe wie dat precies is gekomen. Maar in ieder geval, ja, razend populair en uh, overal in het land werd er natuurlijk meegebruld met uh, het is uit het leven gegrepen. En uh, iemand die ons er nog alles over kan vertellen, heb ik aan de telefoon. En dit is Jan Velk, uh, Filkers. Jan. Goedemiddag, wat leuk dat je eventjes in de uitzending wil komen. Zeg het eens, wat wil je van me weten? Ik wil eigenlijk alles van je weten. <laughs> Op de eerste plaats wil ik weten, Jan, hoe is het met, hoe is het met, met, met jou en met, met bijvoorbeeld Ted, want Ted is al tachtig hè? Ted is tachtig, die woont uh, al jaren in uh, Zuid-Frankrijk. Ja. En uh, nou, dat bevalt hem daar goed. Ja. Dat doet hij niet meer, daar heeft hij niet zoveel zin meer in. Nee. Maar het gaat goed met hem. Het gaat goed met hem. Uh, uh, Henk van der Horst leeft ook nog. Uh, die doet uh, ook mee in het programma wat jullie nu doen. Ja. Uh, uh, en de andere leden zijn er geloof ik niet meer, Nee, hey, Alexander Pola is overleden. Ja. Fred Benavente. Ja, ja. Uh, uh, Jan, hoe is dat idee ontstaan om daar weer eens een beetje aandacht aan te gaan geven aan Fars-Masseur? Uh, aan is al eigenlijk een jaar of tien geleden ontstaan. Ja. En toen Henk en ik met uh, pensioen gingen en mij op het idee kwamen op aanraden van Fons Jansen overigens die wij kenden. Oh ja, die leefden toen ook nog natuurlijk. Ja. Ah, die zei als jullie je, je moet daar met uh, fragmenten en zo is in, de, in zaaltjes gaan staan en eromheen vertellen en ja. hoogtepunten ja. laten zien. Dat vinden de mensen vast heel leuk. Ja. En dat hebben we toen gedaan. En dat bleek bij de liefhebbers enorm eh, aan te slaan. En nog steeds, hè? Nog steeds. Nog steeds. En nu maken we een, uh, zeg maar, toeneetje door het land. Uh, we hebben er twee gehad inmiddels. En de, de reacties waren uh, ontzettend leuk. Ja, Wat is echt een avondvullend programma? Het is een avondvullend programma. Ja. En, uh, ja, nostalgisch, hè? Veel, oh ja, dat hoor je ook in de zaal. <laughs> oh ja, oh ja. Ja. Het zijn nu... Natuurlijk de mensen die vroeger onze fans waren ja. en nog wel wat eromheen. En die hebben een, uh, naar zichzelf zeggen, een heerlijk avondje. Eindelijk weer eens een avondje lachen. Ja, nou komen er vast heel veel uh, fragmenten voorbij van fars van vroeger. Wat, wat is jullie eigen aandeel nu in het programma? Uh, doen jullie politiek geëngageerde cabaret? Of hoe, nou, wat moet ik me daarvan voorstellen? Wij, wij doen nog wel wat uh, actuele dingen. Ja oude nummers die, uh, ja daar praten we erover hoe het nu in de actualiteit is, want een heleboel dingen uh, zijn nog onveranderd ja. er zijn ook liedjes uit die tijd die je gewoon weer kan uitzenden omdat het probleem nog steeds bestaat bijvoorbeeld het Mestoverschot, daar wordt een liedje ja. van uitgezonden. dat ja. is er nu nog steeds. Ja. Alleen de namen van de ministers van landbouw, die, die zijn veranderd. Ja. Zo zijn er nog meer voorbeelden. Ja. En we doen wat als inleiding, wat, uh, ja, wat actualiteiten zeg maar, of dingen die op de, met het publiek in de zaal te maken hebben. Ja. En verder, verder wat uh, anekdotes rond de, de hoogtepunten. Ja. En, en, en wat wij de aardigste stukjes uit het programma vinden. Ja. Is het nou ook zo dat jullie met de actualiteit van vandaag updaten steeds? Of hebben we met name natuurlijk het vluchtelingenprobleem? Komt dat voor in jullie programma? Uh, nog niet. Nog niet? Nee. Nog nee. Niet. nee, nee, we hebben er pas twee gehad. Maar het is wel de bedoeling om wat uh, om actualiteit uh, te gaan uh, behandelen. Ja. Nou ja, ik, ik, ik ga zelf naar jullie kijken in, in de Luifel in, in Heemstede, want oh, daar treden jullie 30 oktober op. Even voor de luisteraars in Zandvoort, luisteraars, als u dus een hele leuke avond wil beleven met Vars-Majeur, ga dan naar de Luifel in Heemstede, boek daar kaartjes, uh, en nou, dan kan je een avondje lachen, maar ook genieten van uh, ja, een stukje nostalgie, hè, want er komt van alles voorbij natuurlijk. Net al hebben laten horen, ja. maar ook dingen die wat minder bekend zijn, tenminste uh, uh, bekend zijn gebleven. die op het moment dat we ze uitzonden veel uh, succes hadden. Dus het is een, een mix van, van van alles, van oud en nieuw. Ja, 17 oktober uh, staan jullie in Uden, ja. theater Marcant. Morgen. Ja, 24 oktober naar Helvoetsluis. Dat, dat klopt. De, theater de twee hondjes, lees ik. <laughs> en 30 oktober, en dat is natuurlijk voor de mensen hier in Zandvoort, en in omgeving van belang, in, in te, uh, Theater De Luifel in Heemskerk. Uh, uh, misschien ben ik nog wat uh, vergeten te vragen aan jou, uh, wil je nog iets kwijt aan, aan de luisteraars, Jan? Ik heb je nu aan de telefoon, dus uh, aan jou het woord eventueel. Of zeg je van nou, uh, we hebben alles wel een beetje belicht zo? Ik, uh, We hebben alles wel ongeveer belicht, uh. ja. Besteden aan ons uh, andere succesprogramma, althans van Henk van der Horst en mij. Ja. Dat is Shogun. Uh, Shogun, natuurlijk, ja. Daar ja. gaan we ook niet aan voorbij. Daar gaan we niet aan voorbij. En wordt dat nog een aparte theatertour of voegen jullie dat samen? In één op. Ik, uh, mijn rest, jullie heel veel succes te wensen uh, met, met het programma. Ja. En heel veel plezier met name, want uh, ja, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. En, uh, zo is het. <laughs> ik hoop je te zien. Ja, ik, uh, na afloop van de voorstelling uh, zal, ik even, uh, zal ik mij even melden. Uh, mijn zoon Sven, ik weet niet of je het ervan gehoord hebt, uh, want jullie management is Mascha Ja. En mijn ja. zoon Sven, die... Uh, uh, is ook met Mascha uh, uh, in hetzelfde stalletje zeg maar. Kijk, ja. Dus, dus uh, uh, ik heb via Mascha heb ik jullie uh, aanbevolen gekregen. En ik vind het heel leuk dat jullie uh, iets hebben willen vertellen. Of jij, jij daar met name hier in de uitzending over, uh, over het nieuwe programma. Ja, heel graag gedaan. Nou, fantastisch. We gaan eventjes, uh, als jij het goed vindt, gaan we even naar Koeweit. Dat zou ik zeker doen. <laughs> ja. Dag.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 Mens van energie, hoezo ziek ook ziek? Waardoor het prijs komt toch nooit op de bon als tegenpreisen al maar meer. Dat aby, zien we, zien we, zien we, zien we, morgen dan wel weer. Hou het, hou het, hou het, kille, kille, hou het, kille, kille, hop, sa, sa. Hou het, hou het, hou het, kille, kille, hou kille, kille, sa, sa. Ja, een grote hit in Nederland tijdens de oliecrisis van de 70er jaren. Koewijt uh, vertolkt door Fars Majeur. Nou, ik, ik, ik schijn net gezegd te hebben dat ze in Heemskerk optreden. Toen was ik een leugenaar, maar dat klopt niet. Het moet Heemsteden zijn. Uh, de Luifel in Heemsteden. op 30 oktober, s'avonds om kwart over acht. Kunt u daar nog wel kaartjes voor verkrijgen en dan kunt u een avondje lachen. En genieten van al die nostalgische momenten. Want ze gaan uiteraard vertellen over de avonturen die zij ook achter de schermen hebben beleefd. En ook het lied, dat is uit het leven gegrepen, nou, u begrijpt het wel, dat komt ongetwijfeld voorbij. Wat ook uit het leven gegrepen is voor een hoop mensen, is de bewondering voor kunst. En gelukkig hebben we hier vanmiddag twee mensen uh, in de studio te gast, waar we heel blij mee zijn, die alles met kunst te maken hebben. Uh, ik ga maar even spieken, want ik ben niet zo goed in het onthouden van namen. Ellen Kuil en Ellen die. Uh, is verantwoordelijk voor glasfusing. Ellen, wat is nou precies glasfusing? Uh, dat is, een, <coughs> sorry, een bepaalde techniek waarop je glas bewerkt. Ja. En het gaat eigenlijk, het wordt gesmolten in een grote glasoven. Ja. Dus je, dat is eigenlijk de techniek. Dat is de techniek. Ja. Hey, maar, want uh, ik heb op het uh, dat kan ik me nog herinneren... dat ik op de lagere, maar ook op de middelbare school... wel eens een, zo'n glasblazer uh, in de klas kreeg. Die gaf dan een demonstratie, uh, glasblazen zeg maar. En er kwamen dan ook hele mooie voorwerpen. Zwaantjes en... Uh, hey. uh, doe jij het? dat, uh, is nee, die, nee, dat nee, maakt geen deel nee, uit van uh, jou, hoor. Nee, dat, nee, dat doe ik niet, nee. nee. nee, nee, nee. Ik werk alleen met... Uh, eigenlijk uh, eerst instantie instantie vlak werk ik vlak... Ja. In de oven. En dan later kan ik nog wel met mallen werken. Waardoor het zijn vorm krijgt. Ja, ja, okay. Maar de is een hele andere techniek. Dat is een andere... Ja. Maar, maar je, je giet dus wel glas in een bepaalde vorm? Nee. Dat ook niet? Nee, dat nee. ook niet. Meer. nee Want je had het over mallen. Ja, nou, wat... nou, als ik dus een, iets heb gemaakt. Dat is dan vlak. Ja. En als ik daar dan bijvoorbeeld een schaal of een lamp wil maken. Ja. Dan gaat het op een, op een mal. Of in een mal. En dan zakt het vlakke gedeelte. Door de warmte vormt het de. de ja, ja, ja. De op, die, op die manier. Ja. Uh, uh, ik ben een leek op het gebied van glas. Maar wat is nou het verschil tussen glas en kristal? <laughs> of stel ik nou een, een, een moeilijke. Ja, uh, moeilijke vraag. Ja. Ja. kristal, dat, dat, is, dat. Ik denk portemar, dat het een bepaalde glassoort is. Ja. Op een okay. andere manier. Gemaakt. Ja. ja nee, daar kan ik duur. geen antwoord op geven. Ook heel duur, hè? Ja. Kristal, ja. ja, ja. ja. Um, maar ik werk dus met uh, fusingglas. Dat is ook weer ander glas als vensterglas. Wat je gewoon in de ramen hebt. En, en waar. Dat is weer ander glas. Oké, okay, wa, uh, uh, wat is de oorsprong van dat glas? Hoe bedoeld? Uh, nou, het is, een, het is een materie. Als je ijzer hebt, dan komt, dan komt dat ijzererts. Dat glas... Zand. Uh, zand, ja. Oké. Ja. Okay. ja. Nou, dat is hier in Zandvoort genoeg. Ja, ja. ik ga ook af en toe met mijn emmertje naar het strand. Of? Ja, ja, ja. ja. ja. Hey, maar uh, uh, die... die uh, uh kunstvoorwerpen die je uiteindelijk dan maakt. Ja. Uh, uh, wat is nou bijvoorbeeld de maximale grootte van zo'n zo kunstvoorwerp? Want, uh... nou, ik, ik werk ook vaak in combinatie met uh, Ja. Dat vorm ik dan en dat las ik dan zelf in elkaar... Okay. tot een, uh, een, een, voor, een voorwerp, een kunstwerk. Ja. En daar verwerk ik dan weer glas in. Ja. En als ik met uh, betonijzer werk... dan heb ik wel werken gemaakt van twee meter. Oh. Dat is aanzienlijk, ja. ja. En, en uh, uh, jouw werkplaats, waar je dus uh, net zo trots over vertelde... Uh, is die groot? Kan je, daar een, kan je die, die objecten van twee meter daarin kwijt... of moet je dan naar buiten met spul? Nee, ik kan daar wel... Ja, dat, dat is een behoorlijke ruimte. Een behoorlijke ruimte, ja, oké. Okay. Ja. Nou ja, je eet er ook zelfs. Er zit er ja. rest nog aan, zit er in. Ja, zit er ook in. <laughs> ja. er ook in. Ja. Ja, ja. En ik heb ook nog expositieruimte. Dat is ja. we dan weer boven... Oké, okay, want, want ja. je, uh, je exposeert gewoon in uh, of bij, jou, uh, bij jouw werkplaats in de buurt. Of, want dit is, is dit een uitzondering, die uh, expositie waar we dadelijk over gaan praten. Nee. Of komt het regelmatig voor dat je naar buiten gaat met je werk? Ja, me? ik, ik ga hm. vrij veel naar buiten met ja. mijn werk. Ja. Okay. Ja. Fantastisch. En dat is ook te koop? Of, of, ja, is ook te koop? En ik geef ook workshops. Dus als mensen het leuk vinden, kunnen ze het ook proberen oh, om uh, les te krijgen. Ja. Oké. Okay, daar gaan we straks ook ja. nog even over praten. Ik ga eerst nu eventjes naar uh, Herbert toe. Herbert. Ja. Uh, jij uh, exposeert met uh, olieverfschilderijen. Ja. Zijn dat allemaal abstracte schilderijen? Nee, of niet. Nee, nee, nee. Het is allemaal figuratief. Dat wil zeggen, gewoon uh, te herkennen. Je, ja, je ja. ziet wat het is. Dus je zit eigenlijk een klein beetje naar Rembrandt tegenover me. Of? Uh, een beetje. <laughs> Ben je, ben je fan van die oude schilders dan, uh, Jassel, uh, nee, Rembrandt? Nee, nee, eigenlijk niet zo. Nee, nee hoe nee, komt dat? Nee. Um, die hebben een soort thematiek waar ik niet zo ontzettend veel mee heb eigenlijk. Um, ik schilder met name de heemding, noem ik dat. Dat zijn huizen. Ja. Ik moet eigenlijk zeggen: ja, plekken waar mensen wonen en, en willen wonen en ja. willen blijven enzovoorts. En plekken die inderdaad uitmunt door uh, balans en harmonie en ja. rust en zo. Ja. Nou, daar had uh, Herman en Frans. Uh, Rembrandt. En Frans hals eigenlijk weinig mee. Nee, dus ik nee. maak iets heel, heel anders eigenlijk. Ja. En uh, doe je dat uh, schilder je na vanaf uh, afbeelding? Of ga je echt naar buiten met de schildersezel? En dan nee, de... nee, het is allemaal atelierwerk. Atelierwerk? Ja. ik uh, doe wel eens indrukken op buiten. Als ik ergens uh, langs rij en denk van dit is een mooi plaatje. Dan maak ik een foto. En dan uh, neem ik die mee naar mijn atelier. Maar ja. het is allemaal in principe atelierwerk. Oké. Okay. Het is ook Olieverf, en olieverf is natuurlijk altijd lastig om daarmee buiten te staan. Want dat blijft heel lang nat en is ja. beïnvloedbaar voor weer en wind, et cetera. Ja, en als het gewoon binnen uh, is, hoe lang duurt het nou uh, voordat zo'n schilderij? Droog is, dusdanig droog, dat je dat kan makkelijk kan vervoeren. Ja, ja, ja. ja, dat vragen mensen vaak hoe lang werkt u er nou aan enzovoort? Hoe lang ja. duurt dat eigenlijk? Ja, ja. Nou, olieverf is natuurlijk ja, een, een procedé wat heel, heel veel tijd nodig heeft, omdat het steeds moet drogen. Ja. En dat het ook steeds laag over laag gaat. Ja. En dat wordt glacerend opgebracht. Ja. Nou, dat betekent dus dat iedere laag moet drogen. Ja. En dat betekent eigenlijk ook dat je minstens laten we zeggen bij een schilderij... iets aan drie maanden bezig bent voordat het schilderij gewoon droog is en af is. Ja. En dan moet het nog uh, gevernist worden. Ja. Dan, uh, maar tussen, als je een laag hebt opgebracht, moet je nog steeds wachten tot het, ja. tot het droog ja. is. Ja, kan pas... Uh, ja, dan dan gaat het mengen natuurlijk, dan krijg je die ja. kleuren ja. allemaal door ja. elkaar. Ja. Natuurlijk. Nee, dat moet je absoluut niet doen. Gewoon. Je moet wachten tot de laag droog is, dan kun je er een nieuwe laag overheen zetten. Gewoon. Ja. En lang dat je op een gegeven moment tevreden bent... de kleur zo krachtig is en sterk is... Dat je zegt van nou, laatste laag en zo en ja. klaar. Ik heb net aan Ella ook iets gevraagd over de grootte van haar uh, kunstobjecten. De, de doeken ja. die jij maakt, uh, wat is het grootste doek nou. wat je ooit gemaakt hebt? Ik schilder niet op doeken, maar ik schilder op panelen. Panelen dus planken zijn -houten. het. Het grootste is hout. Ja. ja. Het grootste wat ik maak is ongeveer 1,20 meter bij nou. Een beet, 80, 85 centimeter. Dat soort formaten. Ja, ja. Dus geen meters bij meters of zo. Dat nee. doe ik dus niet. Maar het moet wel specifiek hout zijn, denk ik. Want anders gaat het misschien krom trekken. Ja. Of, of, of, ik gebruik eigenlijk steeds panelen. Want een paneel is, laten we zeggen, een heel rustig materiaal. Dat ja. niet beweegt. Dus je kunt heel precies schilderen. Ja. Uh, een paneel is veel minder uh, gevoelig voor ja, uh, stoten en vallen, etcetera et cetera, ja. Het is veel minder kwetsbaar gewoon, ja. dan, dan een doek. En als je nou uh, uh, aan het werk gaat, werk je dan op eigen initiatief... of, of krijg je veel opdrachten? Ja, ik krijg ook wel opdrachten eigenlijk. Ja. Zijn er zijn mensen die zeggen, we graag. Uh, ik heb een, een opdracht gehad uit Rauwe Veen. Mensen die uh, in Assenaam toekwamen op zijn art fair. en zeiden, we vinden de stijl prachtig... maar we willen graag boerderijen uit Rauwe Veen hebben. Ja, Dat kan. Ja. En toen ben ik naar Rauwe Veen gegaan, dat ligt bij Stalpost trouwens... Ja. en daar foto's gemaakt. En uh, dan maak ik een aantal opzetjes. Dan laat ik die mensen gewoon kiezen van... Uh, is dit het of is dat het, et cetera. Ja, ja, ja. Zolang zij ja zeggen, ga ik uiteraard door... Totdat ja. het helemaal af is dan ja. wordt het bezorgd. Ja. Als je nou zo'n schilderij gaat opbouwen, hè, want je hebt het over lage verf die ja. je dan gebruikt. Uh, teken je dan vooraf ook ja. uh, de contouren zeg ja. maar, op, op, een, ja. op een paneel? De plank wordt eerst met gesso behandeld, dat is een soort kalk. Anders ja. valt de verf van, het, van de plank af. Ja. Dan komt er een ultramarijn, doorgaans een ultramarijn. Dus een hele blauwe onderlaag op, het is acryl. Ja. Ja. En daarop wordt dan geschilderd. Maar het begint met een tekening. Ja. Dus er komt eerst een tekening. Ja. En dan komt er, laten we zeggen, de eerste onderschildering. nou Die onderschildering dat is heel mager met terpentine Maar is het dan niet eigenlijk. zo dat als je die onderschildering aanbrengt. dat die tekening dan vervaagt? Dat, ja, dit... dat is ook de bedoeling eigenlijk. Oh. Ja, dat je, laten we zeggen, dat potlood. dat ja. je dat in ieder geval weghaalt. Oké, okay, maar je moet toch wel. Eigenlijk is die cultuur de... nog, nog weet ja, je gewoon zeg, Nee, maar ik ga, laten we zeggen. ik maak een onderschildering. en dan weet ik precies van. zo gaat het plaatje er ongeveer uitzien. Ja. Maar dat is dus heel dun met alleen maar terpentijn. Oké. Okay. En dan komt er, als dat droog is, hè, na een week. Komt er een tweede overschildering, een derde, een vierde. Ja. Nou ja, net zolang je tevreden bent. Ik ja. denk van zo is het af. En dit is. Dat, stel, die vraag stel ik even van jullie bij. Is dit jullie enige professie? Leven jullie hier echt van? Of, of heb je naast het, uh, het schilderen en het uh, de glaskunst, om het zo maar even te formuleren, heb je ook nog, nog, nog andere bronnen van inkomsten? Nee, ik niet. Jij niet? Nee. Jij, en je man? Gelukkig wel. Een, rijk, een rijke man. En ik heb een rijke vrouw. Ja. Ja. Dus dat is op zich heel handig. Ja. Dus je kunt er niet van leven eigenlijk. Nee, nee, nee. En ook al doe je het als kunstenaar redelijk goed. Hè, dat, je, dat je redelijk verkoopt. Ja. Dan nog kun je er niet van leven. er nee. zijn er maar. Ik, ik denk iets van. Als ik de slag moet slaan. Iets van 2%, 3% die er echt van kunnen leven. Die echt van hun kunstwerk. Ja. Ja. Maar, is er nou een verklaring voor te geven? Want ik, ik zie ook wel eens schilderijen in de media voorbij komen. Die dan voor. Nou. Soms miljoenen ja. worden aangeboden. Ja, uh, he, die schilderij met kleuren en, en, en he, allemaal vakjes. En, ja, nee. ja. en dan denk ik van, is het in hemelsnaam? Ja, maar vaak zijn het wel oude kunstenaars. Ja, moet je eerst, oude, moet je ja. eerst aan, aan, aan de rand van het graf staan? Ja, wil je ik denk wil je? het wel. <laughs> ja. Dat dat niet een beetje, een beetje de opzet is. Ja. Dat het dat geld waard wordt. In ieder geval, als je op een gegeven moment overleden bent... Ja. dan is het aanbod ook weer heel beperkt natuurlijk. Ja. Het houdt op een gegeven moment op. Ja. Dan zijn er, laten we zeggen, tachtig schilderijen of tachtig uh, beelden van. Ja. En niet meer gewoon, want de kunstenaar zelf is dood. Ja. Dus dat beïnvloedt ook wel de prijsvorming. Ja. Maar zeg, het werk wat wij maken, dat heeft uh, niks met dat soort bedragen te maken. Die we, gaan, uh, we gaan eventjes naar, die, naar, die, uh, ja. uh, naar dat Ara Fair gebeur in Zwijndrecht. Want, uh, hoe zijn jullie daarmee in aanraking gekomen? Um, ik, of is dat uh, gewoon staat het open voor elke kunstenaar? En ja, je dan kan je, een, in ja, dan kun je in principe kun ja. je aanmelden ja. voor die die art fair. Ja. Dat is in een Van der Valk restaurant of hotelrestaurant ja. in Zwijndrecht. Je ja. kunt je dus aanmelden voor die art fair. Ja. En er is uiteraard een een ballotagecommissie, ja. dus je werk wordt bekeken enzovoort. En als ja, dan ja. ze denken van nou, dat is van voldoende niveau. Dan, uh, dan word je uitgenodigd. Is het nou toeval dat jullie daar met Frank Stolk en Noordbrand uh, terecht zijn gekomen? Of, of uh, hebben jullie gezamenlijk besloten van we, we, we gaan inschrijven daar of uh, we gaan uh, kijken of we daar kunnen komen met die. Nou, uh, <coughs> Herbert en ik die staan er al, hebben er al een paar keer gestaan. Oké. Okay. Uh, Is het een hele populaire. Uh, ja, best ja, wel. Ja. ja. ja. Erg. Ja. Ver, heel zeg goed, maar. Heel goed niveau. Heel goed ja. niveau. Ja. Tot kunstenaars die daar. Uh, Oh. In dat hotel gaan zitten. Ja. Dus gaat even iedereen alles gaat eruit. Ja. Honderd kunstenaars komen erin. Ja. Er worden stands ingericht, et cetera, et cetera. Ja. Dus uh, het wordt echt een, een twee dagen een aardver. En het het wordt heel, uh, heel goed bezocht dus ook. Heel goed bezocht. Ja. En het is een heel goed niveau. Ja. En ze hebben nog meer locaties hoor. Waar, ja. de, waar Van der Valk ook wel meedoet. Ja. Ja, ja. ja, Hebben jullie verder contact? Uh, ja, uh, ja, ik heb het buiten de uitzending net al een beetje aan, uh, aan Herbert gevraagd. Uh, jullie kennen de, de, de andere... Kunstenaars uh, komen jullie wel eens bij elkaar in het atelier kijken van, van uh, waar jullie nu mee bezig zijn uh, over hun weer zeg maar. Nou we praten we wel over eigenlijk. Ja. Laten we dat collectief ja. cent voor. He. Dat zijn vier kunstenaars, nog ja. vier verschillende disciplines eigenlijk, ja. die uh, als collectief. Maar be beïnvloedt nou de ene discipline uh, qua inspiratie ook de andere? Nou, eigenlijk niet zo heel veel eigenlijk. Want, laten we zeggen, wat Ellen bijvoorbeeld doet, ja. gasfusing, ja. daar heb ik dus helemaal niets mee. Ja, ja. ik heb er wel iets mee <laughs> als zij doet het, maar ja. laten we zeggen, ja, ja. Dat, dat, dat is niet de ding wat ik doe gewoon. Want ik doe olieverfschilderijen. Ja, ja. En Frank doet uh, iets heel anders, die maakt pop art. Terwijl ik eigenlijk uh, iets doe wat onder fine art valt. Ja. En Noorbrandt, die maakt uh, beelden. Ja. Dus uh, dat is driedimensionaal dimensionaal werk. Ja. Nou, dan nou gaan jullie naar Zwijndrecht. En ik kan me voorstellen dat de mensen hier in de buurt. Uh, uh, ja, misschien een hele uh, enthousiaste ling die wel in de auto stapt naar Zwijndrecht. Maar die zijn misschien best wel nieuwsgierig wanneer jullie hier in de buurt nou eens een, uh, een expositie hebben. Ja, nou, is, nou, dat, nou, ja. is dat wel kort, Dat is mijn uh, ja. geval. Vertel. Ik uh, ga in december, in januari. ga ik met een uh, stuk of twintig schilderijen. in. Uh, het uh, medisch centrum Alkmaar hangen. En dat heet dan Kunst als medicijn. Dus ik hang uh, daar met, uh, met 20 schilderijen. Als eerste. Ja. He, dus aanstaande december, januari. Dat is wel leuk dat je dat zegt. Kunst als medicijn. Want ja, ja als mensen langdurig in het ziekenhuis liggen, ze ja. hebben een, een uitlaatklep. En ze kunnen eventjes. Uh, ja. Dan, dan, ja. kan, dan kan een uh, hele opwekkend uh, ja. het herstel misschien wel bevorderen. Ja. Ja. Ja. Toevallig ja. heb ik net een onderwerp ook behandeld in de uitzending... dat heet uh, Music uh, Want ook uh, een aantal BN'ers in Nederland... Nick en Simon en uh, Guus Mevers, die hebben uh, uh, uh, een opzet gemaakt om geld te doneren aan ziekenhuizen... en daar een studio uh, in te richten... Voor kinderen die daar langdurig in zo'n ziekenhuis moeten verblijven, dat ze muziek kunnen maken. Ah, leuk. Ja. Dus met kunst natuurlijk ook. Als je daar, als je daar vrolijk van wordt, dan. dan het is uiteraard een... er naar kijken, ja. naar wat mensen vrolijk maakt. Ja. Als je tenminste vrolijke kunst hebt. Ja. Wat, ik, wat ik maak is op zich heel plezierige kunst, mooi, is mooi kleurrijk. Ja. En het laat zeggen, werkt ook als mensen zelf kunst willen gaan maken, natuurlijk. Het werkt toch Ja. Fantastisch. We gaan zo verder praten, want uh, de luisteraars die willen waarschijnlijk ook wel even een, een klein stukje muziek horen. Uh, we pakken een oud be uh, beatletje, uh, als jullie het goed vinden. Anytime at all. Anytime at all. Anytime at all. Anytime at all. Gotta do is go. I'll be there. If you need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 Dan hebben we de vrijdag alweer in gedachten. En dat kan ook bijna niet anders, want het is een hele gezellige dag. En uh, hier in de studio is het een hele gezellige boel met lekkere hapjes en drankjes. En we hebben een uh, paar hele gezellige gasten. En bovendien een paar heel talentvolle gasten. De een houdt zich bezig met glasfusing, dat is Ellen Kuil. En de andere, Hel Herbert Williams, die exposeert zijn uh, olieverfschilderijen. Jullie, uh, ik heb het aan Herbert al gevraagd, Ellen. Herbert gaat in Alkmaar ziekenhuizen uh, exposeren. Uh, jij hebt het over exposities bij je atelier. Uh, waar ga jij hier in de buurt uh, ook nog weer eens... Uh... Uh, nou, ik heb een heel druk jaar achter de rug met allerlei exposities en kunstbeurzen. Maar ja. uh, voor volgend jaar staat uh, nu nog alleen uh, in april. En dan ga ik in... Uh, of naast de hermitage. Daar wordt ook een kunstevent georganiseerd. Naast Amsterdam? Ja, op de Amsterdam. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Daar doe ik mee. En daar doet trouwens Noor ook aan mee. Noor Brand. Noor Brand. Ja. dat is een beeldhouster. Althans, die maakt beelden van bron, ja, zo moet ik ja, het zeggen. Ja. Want, want dat is geen beeldhouder, is dus ook gieten, hè, wat je dan doet, hè, toch? Ja ze, ja. ja, ze maakt een basisvorm en er wordt dan een mal van gemaakt. Ja. En het wordt dan uh, gegoten. Ja. Ja. Nou, het is natuurlijk belangrijk voor de luisteraars te weten... Uh, waar ze, uh, uh, als ze de deur niet uit willen, maar over internet beschikken... Uh, vast eens wat uh, kunnen zien. Op, uh, wat, wat, uh, kan dat via internet? Ja, ik heb een, uh, vind ik zelf, een heel mooie website... Okay. En dat is uh, www.glaskunst-ellenkauw.nl uh, Is het een tussenliggend streepje of een onderliggend streepje? Tussenliggend Een tussenliggend streepje. Ja. Herhaal het nog een keer. www.glaskunst-ellenkauw.nl En ja. Kauw, dat is met een U en een ijsbrand met puntjes, hè? Ja. Um, nou, dat geldt natuurlijk ook voor, uh, voor Herbert. Ja. ook een uh, website www.nl Herbert Willems.webs.com En dat webs. Uh, W-E-B-S -E -E ja. oké. Okay. Herbert Willems Nou, zo, zo uh, vlak voor de klok van, van zes uur, als de uitzending bijna afgelopen is... Dan, dan laat ik jullie dat nog even herhalen. Kunnen de luisteraars thuis pas even een pen en papier pakken? Want misschien, dat, uh, dat is altijd als je thuis zit en je hoort het vertellen... dan ben je eigenlijk te laat om het, om het op te schrijven. Dus, ja, ja, ja. dus uh, luisteraars, als u belangstelling heeft voor, deze, voor het werk van deze twee uh, mensen... dan uh, Pak even een pen en papier. We gaan straks nog eventjes herhalen wat precies die website adressen zijn. En dan kunt u. Uh, Vertel maar. Nog even voor de echte liefhebbers. Ja? Er is uh, op dit moment ook nog een expositie van mij in Brasserie Vogelenzang. Uh, nu het nog kan. Want ik geloof dat de Brasserie in andere handen overgaat. Dus oh? op dit moment kan het nog. Ja. Ik denk tot, uh, tot en met december. Tot en met december? Vogelenzang. Ja. En waar is Vogelenzang? Brasserie Vogelenzang. De Vogelenzang, de vogelenzang weg. Dat weet ik niet precies. Oké. Okay. Oh, maar je, in je, je volgt de de weg en het is echt in het dorp, hè? In de Brasserie. In de brasserie. Oh, in de Brasserie. Ja, Oké. Okay. In de Brasserie de Zang, wow. en daar uh, hangen iets van, een stuk of tien werken. Oké, okay. en ook allemaal te koop? Ook koop, allemaal ja, te koop, ja. Zijn er ook werken waarvan, je, waarvan jullie allebei zeggen van, nou, dat wil ik beslist niet kwijt, want dat heeft zo'n speciale betekenis voor me? Uh, eentje wil ik er niet kwijt en die heb ik helemaal in het begin gemaakt. Oké, okay, dat is een stukje nostalgie ook ja, eigenlijk. Ja, wanneer ja. ben je begonnen met, met het maken van... Met, de... Ik ben begonnen met glas, denk ik. Um, ongeveer vijftien uh, jaar geleden of zo. Ja. En daarvoor heb ik ook allerlei andere technieken gedaan. Ja. Ook, ook op het gebied van glas? Of uh, ook nee, glas? keramiek en druktechnieken. Geschilderd, getekend. Okay. En alles en nog wat. Ook offset. Met hout gewerkt. En, ja. Ook offsetdruk? Oké, okay. ja, dus... dus ik ben zelf uh, in, mijn, in mijn jeugdjaren, dan praat ik dat ik een jaar of 17, 18 was, ben ik vlakdrukmonteur, kopieerst geweest in een grafisch bedrijf in Haarlem, in de Steffensolstraat, dat heette de Verenigde ja. Grafische Bedrijven. En dan had je van die grote offsetpersen staan met van die zinkenplaten en mijn taak was dan om die zinkenplaten te voorzien van uh, uh, uh, filmbeelden. Uh, uh, uh, in allerlei kleuren. En uh, voor elke twee kleuren een aparte plaat. En dat ging dat in zo'n offset uh, op zo'n rol. En dan werd het, uh, dan werd het afgedrukt. Ja. Ik heb ook nog op de grafische school in, in de Dintelstraat in, in Amsterdam uh, gezeten ah. voor, dat, voor dat doel. <lacht> later ermee uh, gestopt, omdat in die tijd althans, ik weet niet hoe het later is gegaan, maar uh, waren de verdiensten niet bijster hoog. En als puber wil je natuurlijk met je vrienden meedoen en al he, stappen en doen. En, ja, ja, en als je dan ja, ja. geen geld hebt. Dan... Dus toen ben ik wat anders gaan doen eigenlijk. Maar, ja. maar uh, best wel, ja. Het is, het is een mooi vak als je het goed beheerst. Ja. Ja. Uh, we gaan even nog naar een stukje muziek. Want ik kijk op de klok. Het is alweer al tien voor zes. Het gaat, gaat razend hard. We hebben net al iets gedraaid van Rowan Heijzen. Ik heb ook een, een nummer dat heet November. Ik weet het oh, zegt. Heel mooi. Oh, ook heel ook mooi. Heel mooi. Ja. Nou, en het is ook heel uh, actueel binnenkort, hè? want ja. we gaan er alweer naartoe. Ja. Het was 12 uur in Venlo. Het wordt hier, een nauwste jongen. Toen iemand zei: hey, love is mee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 De wind in wijde droog en ik zag het gevoel. Ik zag mijn hand aan de hand en ik doen, doe, doen. Doe, doe. Onderweg heb ik me zelf verteld, het was niet meer als een blaad dat veld. Laat het veld, en een boekje dicht, maar wat blieft, dat was zo gezicht. Overdag de zon, en s'nachts de maan. ik was ze morgen niet weer stoelen. Ik doe meer aan oud aan mijzelf, ik doe dagen aan mijn stuk. Wat is dit nou, een mooie vrouw, dit is weggegooid. En s'laags in bed, snoop ik net, Komt de geen op de scheuting neer? Mijn bed is kaal, Mijn kamer kaal, En ik droom haar te staan. En geest iets zak, Als dood, Als vak, En ik draai mee om. En in de wereld, weer Weren we this is Ik ging door op halve kracht. Er bleef niks meer over van dit schip. Het dreef langzaam tot een Het een puntje aan de horizon. of een een oceaan zo groot. Ik heb alles over het woord gegoed. Ten haven waan. Nergens vond, een velloog die hem naar oosten Je keek me aan en ik ook aan van Kigos Heer. Nou stond, ik pegel hand en ik lachte de wand, hoe gezicht en hoe na en hoe ge keek, al toen de zon. Aan den hemel kwam. Ja, Rowan Hazen met uh, November. En dat komt allemaal door uh, Herbert Willems, want die heeft zijn roots in het zuiden van het <laughs> land. En, en uh, is fan van Rowan Hazen. Ja. Uh, maar als je nou thuis lekker uh, aan een glaasje wijn uh, op de bank zit, uh, uh, draai je dan ook dit soort muziek? Of heb je dan ook andere repertoireertjes uh, Nee, ik draai wel eens geen andere muziek. Hoor. <laughs> ik ben erg dol op 60-70 jaar muziek. Ja, Beatles en Stones en zo? Ja, Beatles en Stones. Hoor, maar Cat Stevens en, en, en oh, ja, ja. Bruce Springsteen vind ik prachtig. Ja, et cetera, et cetera. Maar ik vind hij is ook erg mooi. Ja, en Dat uh, draai ik graag als ik uh, aan het werk ben. Ja. Ik draai als ik aan het werk ben wel trouwens altijd muziek. Ja, oké. Okay. Dat uh, vind ik erg prettig ja, het, eigenlijk. Dat het ontspant en een, het ontspant, dat dan, maakt dan komt de verf uit. makkelijker op ja, het doek. Ja, ja, ja, dat lijkt zo, ja. <laughs> Ellen, ja. Ellen luisteraars, hier ook de gast in de studio. Um, vertel jij even nog aan de luisteraars uh, die nu inmiddels een pen en papier hebben... waar ze jouw kunstwerken op het internet kunnen bewonderen. Mijn uh, website is uh, www en dan ellenkuilnl Een ja, en kuil is met K-U-I-J-L. Een, uh, een dure kuil, eigenlijk. Niet een kuil op het strand. Nee, zie <laughs> ik het, het is een andere kuil. Ja. Um, ik, ik heb van jou begrepen dat jij uh, uh, weg moet, hè? Ik ga zo direct weg, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Um, ja, de actualiteit gaan we, na, gaan we na zes uur, dus daar kom je, mooi, daar kom je nou mooi, on, <laughs> mooi onderuit. Um, ik ga jou uh, heel erg bedanken op de eerste plaats voor je komst naar de studio. En natuurlijk heel veel succes met, uh, met alles wat je doet uh, op kunstgebied. En ook daar in, uh, in Zwijndrecht natuurlijk straks... Uh, ja. Heel veel plezier. Weet u nu uw adres? Staat dat hier op mijn formulier? Even nee, kijken. maar het nee. is het van de Valk Hotel. Ja. Dus het... ja. Van de Valk ja. Hotel luisteraars in ja. Zwijndrecht. Dat weet nou. iedere naar, denk ik. Ja. Maak er nou een lekker dagje uit van, want er, zijn, er is niet één kunstenaar. Er zijn een, een groot aantal... Honderd, kunstenaars, ja. Honderd ja. kunstenaars. En maar twee dagen, aan. zaterdag en zondag. Maar dan kunt u dus ook drie uh, Zandvoortse kunstenaars kunt u bewonderen En ook een Haarlesse. En, uh, nou, die is ook een beetje Zandvoort, beetje wel, ja. <laughs> want als je in Haarlem woont, nou ja, dan ben je ook regelmatig in Zandvoort of in Bloemendaal. Want ja. wat wonen wij toch in een mooie buurt, eigenlijk, hè? Absoluut. Ja, zeker. Want als ja, ik hier ja, naartoe ja. rijd elke dag weer, dan, uh, dan bijna elke dag, want ik ben hier, ben hier nog wel wat uurtjes in de studio. Dan, uh, ja, dan kom ik nog langs een kraantje lek en dan uh, helemaal zo binnendoor. Nou, fantastisch. Ja, het... En ik heb het hiervan meegemaakt dat op de Zandvoortsalaan dat de herten voor mijn auto uitliep. Ja, fantastisch. We hebben nog één minuutje. Herbert, ook jouw internetadres nog even. Oké, okay. uh, www.herbertwillems.webs.com uh, Daar kunt u dus de olieschilderijen van, uh, van Herbert Willems uh, bewonderen. Herbert, blijf nog even bij ons. Ja. Een, een half uurtje om uh, nog wat na te praten. Wat we natuurlijk heel gezellig vinden. We moeten er alweer bijna uit. En dat doe ik dan meestal met Heather van de Carpenters.